Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De GGD sluit morgen alle test- en priklocaties. Het KNMI heeft vanaf vannacht code rood afgegeven omdat het flink gaat sneeuwen en waaien, zegt weerman Gerrit Hiemstra. De reden waarom dat gedaan is, is omdat men verwacht dat het weer, de combinatie van sneeuw vooral met die sterke wind, een grote impact zal hebben op de samenleving. Het is dus vooral een signaal aan allerlei instanties die ja, te maken hebben met bijvoorbeeld het vaccinatieprogramma, um, hulpverlening. Mensen die voor morgen een afspraak hebben bij de GGD worden geïnformeerd. Vanwege het winterweer dat eraan komt roept Rijkswaterstaat mensen op om vanavond niet de weg op te gaan. De KNVB heeft voor morgen alle erediversie voetbalwedstrijden geschrapt. In Nijmegen is een stukje van de Waalkade verzakt. Het deel is afgezet met hekken en met zandzakken verstevigd. Vannacht wordt de hoogste waterstand van de rivier verwacht. En dus kan de schade pas daarna worden opgenomen als het waterpeil weer is gezakt, zegt de gemeente. Zeven actievoerders van Extinction Rebellion zijn vanochtend opgepakt op Schiphol. Ze hadden op verschillende plekken op de luchthaven spandoeken uitgerold... waarin ze de rol van de luchtvaart in de klimaatcrisis aan de orde stelden. Een paar waren ook achter de paspoortcontrole gekomen omdat ze een goedkoop ticket hadden gekocht. En vanaf woensdag mogen winkels hun deur weer op een kier zetten, letterlijk, want klanten mogen alleen iets van wat ze van tevoren bestellen aan de deur ophalen. Deze winkeleigenaren in Rotterdam zijn al voorbereid. De ene deur in en de andere deur meteen weer uit. Het pakketje staat klaar, mensen komen binnen, krijgen het, het pakketje mee. En dan zetten we dat gewoon hier zo neer. En dan kan mevrouw Pietersen, die kan gewoon even die deur open doen en die kan dat even pakken. Ik zeg, uh, goeiedag, hoe gaat het met je? Alsjeblieft, je spullen, veel plezier met thuis passen. Ik hoop je snel weer te zien. Toch zijn ze niet onverdeeld enthousiast over het klik and collect idee Veel winkels verzenden al een hoop spullen per post en denken niet dat veel mensen ook werkelijk spullen opkomen halen. Of het ze dus veel extra omzet gaat opleveren is dus nog de vraag. Ik hoop het. En nou ja, nu kunnen we misschien één of twee of drie mensen per dag helpen dat ze het gelijk kunnen hebben. Maar ik verwacht niet dat dat heel veel extra omzet genereert. Het weer, af en toe valt er regen. Het wordt 0 graden in Groningen tot 6 in het zuiden. Vanavond en morgen gaat het flink sneeuwen. En kan er zelfs een dik pak van 10 tot 20 centimeter vallen. ZFM. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een korte file op de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knoppen Beverwijk en afriet Muiden is de vertraging 5 minuten. Dat komt er een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie.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 en wellicht nog ander nieuws. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Weer een uh, vol en gezellig uur op de Zandvoorts Radio. Meekijken, www.zfm-live.nl, Zfmlife.nl. en ook nieuwe muziek. Hier is Sia, tezamen met David Ketta, Floating True Space...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 De single van Craig David. Weer helemaal blij, die albert Ja. Ja, was... ja, ja. Ik was aangenaam vooral. Ja, dat Ach. dacht ik ook. Ik, <laughs> uh, ik vond hem weer. Ik denk, die moet ik draaien voor uh, meneer Vos. Goed. You're the walking away. We gaan naar het strand. Ja, ik... ja, ook is het weer er niet echt voor, maar... Nee, maar ik zei het al uh, tijdens Zandvoersnieuws in het kort. Uh, zowel in Zandvoort als in Bloemennaal aan zee. Uh, verloopte de, de eerste week van februari anders dan andere jaren op het strand.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 Ja, dat is volgens mij het paviljoen Jeroen zit er volgens mij het langst op dit moment en dan komt volgens mij daarna uh, kentrik vanaf van Havana. Ja. Dus ja, die heeft zoveel ervaring, die heeft dat echt een nood aan staan. Ik was vanochtend even met het hondje lopen, toen dus zag ik ook dat test Tent test stond ook alweer helemaal. Nou oh, dat, uh, dat is snel. Ik was hier daar uh, zondag en toen was het nog een, een schoongeveegde plaat. Nee, ja, ja, we doen het allemaal al wat aardig wat jaantjes. We hebben er redelijk snelheid in, ondertussen. Ja, ja dan, uh, dan gaat goed. Is er alweer een beetje overleg uh, tussen de strandtenthouders? Tussen uh, de strandtenthouders, onderling, overleg valt nog wel uh, mee. Maar we proberen ze eigenlijk ook als bestuur van de strandparkvereniging in deze periode zo min mogelijk was te vallen, Omdat iedereen toch erg druk is met het bouwen en alle afspraken maken voor het nieuwe seizoen, de milieukaart uh, en, uh, enzovoort, enzovoort. Ja, ik, ik, ik wil eigenlijk een beetje die kant op. Omdat iedereen natuurlijk vol enthousiasme met zijn strandtent bezig is. Uh, uh, de, degene die een glas weggehaald hebben, het hun glas weer terug. Er wordt schoongeveegd. Uh, binnenkort zullen er ook alweer wat stoeltjes komen. Maar ja, <coughs> ja, er is voorlopig nog geen uitzicht dat de horeca open mag. Nee. En daar... Uh, nee, dat is wel een beetje een gekke situatie weer. Nou ja, het is, hè, ondertussen...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 Ja. Want ook uh, inderdaad, de, het Nationaal Park verwijst ook naar het strand om uh, te sleen. Dus niet ja. in de duinen, dat we uh, niet doen. Want dat uh, brengt te veel schade aan de natuur. Ja. Maar sleen dat gaan we op het uh, strand doen. Dus uh, ja. mocht je nog uh, willen sleën hier in Zandvoort. Ga naar het strand en uh, niet naar het Nationaal Park. Maar, er zijn trouwens ook maatregelen getroffen, hè? Ja, vast wel. Met hekken waarschijnlijk. Ja, ja. Afzettingen. ja. Maar even, bedoel, we hebben het nou over strand gehad. Maar hoe zit het met de horeca in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 Dat kan nog een procedure duren, dan denk ik. Op zich uh, ja, zijn, zijn de zakken diep van de, van de minister. Dat moet heb wel. Ik, he, heb dat ik moet, begrepen. Dat moet dan wel. Dus uh, ja, nee, het is natuurlijk uh, ja, zwaar uh, KUT, om het zo maar te zeggen. Ja, het is gewoon naag. Maar uh, ja. yo, in het begin uh, hadden we. Nou ja, kunnen we eens een keer, keer, keer weer een. Uh,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 an anchor Lekker dit, deze van Curtis Tigers en I Wonder Why. De wedstrijden in de Eredivisie die voor vanavond gepland stonden, die zijn vanmiddag uh, verschoven. Twee wedstrijden, om twee uur begonnen. En straks gaat er onder meer ook PSV spelen, hè? Half vijf? Klopt, half vijf. Half vijf speelt uh, PSV. Dus Brabanders, alle landen verenigd. Dat bedoel ik, dan denk <laughs> ik aan Brabant, hè, als ik aan uh, PSV denk.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 Daarin Brabant. Max, goedemiddag trouwens. Hier is eh uh, van uh, Davina Michel.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 the most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 Deze drukte die ze gisteren hadden en vandaag ja. en morgen ook nog waarschijnlijk. Ja, dat is echt ongekend. Ja, maar, ik, bedoel, ja ik kan me dat wel voorstellen. Maar ik hoop, ik hoop niet dat het uit de hand loopt. Want dan krijg je daar natuurlijk weer allerlei... Er zal het wel weer dicht moeten of wat dan ook. Nee, er zijn wel heel veel coronamaatregelen getroffen. Okay. Dus. Dat zag ik trouwens ook. Vorige week meldde je nog dat die bij de, op de Zandvoortselaan...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 Vanwege code rood. En dat geldt uiteraard ook voor uh, onze regio's. Juist kregen we een bericht van uh, inderdaad, uh, de persvoorlichter van de GGD uh, Kennemerland. Of we nog één keer wilden melden in deze uitzending... dat morgen inderdaad de locaties dicht zijn. Nou, bij deze, dankjewel voor het nieuws. Het is even niet anders vanwege de sneeuw en alles wat eraan gaat komen. Dus morgen alle test- en vaccinatielocaties gesloten. Zo ook de grote in, in Schiphol, op Schiphol moet ik zeggen. En de andere testlocaties in de regio. Ja, deze Dua Lipa heeft heel veel hits gemaakt. Waaronder de single die we juist voor je draaiden bij CFM. Dat was Piet de Wan. Ja, vanmiddag om twee uur zijn er twee voetbalwedstrijden gespeeld, Albert Jan. de eerste wedstrijd is Pek Zwolle tegen RKC Waalwijk.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 Time we stop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 Is voor de mantelzorgers terug te vinden op GGD-Kennemalland.nl. Ggd in ieder geval, GGD vaccineert nooit aan huis. En zeker niet bij ouderen. Dus zegt het ja, zeg voort, zeg het voort, zou ik zeggen. Ja, zo is het. Hou dat. Voor uh, de mensen die er misbruik van willen maken. Hou dat uh, goed in de gaten, inderdaad. Dankjewel voor uh, deze waarschuwing. Op naar het nieuws en weer van 4 uh, uur. En daarna zijn we er nog één lang.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 See more to do than can ever be done. Some say, I'll be beaten some say, live and let live. But all I agree, they join the stampede you should never take more.